Het is 7 uur, Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de Zaanse voetbalclub ZTS voor een jaar geschorst. De schorsing geldt voor alle elftallen. In februari waren er grote problemen bij een uitwedstrijd van het eerste elftal van ZTS. Tien minuten voor tijd moest de scheidsrechter beschermd door leden van de thuisclub het veld verlaten. Toch kreeg hij nog een tik tegen het hoofd. Naar aanleiding van dit incident waren de wedstrijden van het eerste elftal al opgeschort. Daarna heeft de KNVB een dossier opgebouwd. Er komt zelden voor dat de KNVB een hele club uit de competitie neemt. ZTS kan nog in hoger beroep. De Europese beurzen hebben de handelsdag met lichte verliezen afgesloten. De Amsterdamse aex index verloor 0,16 procent. De beurzen in Londen, Parijs en Berlijn een kleine half procent. Eerder op de dag noteerden de beurzen grotere verliezen. Beleggers maakten zich zorgen over het reddingsplan voor Cyprus... Cypriotische spaarders moeten meebetalen aan het reddingsplan. Beleggers zijn vooral bezorgd over de onrust die het plan teweegbrengt in Italië en Spanje. Gevreesd wordt voor een zogeheten bankrun in die landen. De euro staat op het laagste punt van het jaar. De rechtbank in Amsterdam heeft vijf Chinese restauranthouders... tot cel- en taakstraffen veroordeeld voor het uitbuiten van een Chinese kok. Ook moeten ze hem samen een schadevergoeding van 37.000 euro betalen. De kok werd in 2007 door een uitzendbureau naar Nederland gehaald. In de restaurants waar hij werkte maakte hij lange dagen... maar salaris kreeg hij niet en zijn bankpas werd afgenomen. De Argentijnse president Kirchner heeft de paus gevraagd... om zijn steun uit te spreken voor de Argentijnse claim... op de Falklandeilanden. De paus ontving Kirchner in een particuliere audiëntie. Ze is het eerste staatshoofd dat door de paus werd ontvangen. Kiergner zei later tegen de pers dat ze hoopt dat de paus wil bemiddelen... om een dialoog met Groot-Brittannië over de eilanden tot stand te brengen. Het weer vannacht overweging bewolkt en 3 graden. Morgen veel bewolking en soms wat regen of natte sneeuw. Het is verder vrij koud met 3 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan WB verkeersinformatie, er staat nog een lange file op de A13, de nagerond, richting Rotterdam. Er was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Knopen en Ippenburg en Alfred de en Reis nog wel 10 kilometer. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit. Om alles eruit te halen wat erin zit. Keihard trainen, elke dag opnieuw. Mijn echte kracht zit van binnen. Net als Henk Grol wil je je organisatie voortdurend in topconditie houden. Wat je daarvoor nodig hebt, is een sterk hart. Infopact, netwerk en communicatie zit in het hart van organisaties. In telefonie, internet, PIN, alarm, VPN en hosting. Altijd in topconditie. Infopact.nl, omdat er meer in zit. Hé hey Frans, je moet nog even zeggen van die app. Wat is daarmee dan? Die kun je downloaden. Ja, en dus? Nou...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 Van Salinen en Sibelius, een nachtelijke groet van de meester Mozart... en het schitterende strijkwerk van Dvojak. Bestel snel op orkest.nl. Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast is de zoon van NSB-leiders... en heeft altijd afstand genomen van hun gedachtegoed. Maar je ouders afschudden lukt nooit helemaal. Want in zijn nieuwe roman probeert zijn hoofdpersoon... het naziverleden van zijn ouders te ontrafelen... en wordt tijdens zijn speurtocht verliefd op een jonge Joodse vrouw. En dan gaat het om het juiste moment. Hier is Gimbert Rost van Tonningen... Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, u heeft er echt zin in, hè? Ja, het verheugt me erop. Van naar zo'n dreigende inleiding, ja? Ik ja. zag u al kijken. Goed, het thema van, van de boekenweek. Gouden tijden, zwarte bladzijden. Ja, ja. Nou, in uw geval zal iedereen bij die zwarte bladzijden... onmiddellijk over uw afkomst beginnen. U hoorde het net al in de dreigende aankondiging. Ja, ja, ja. De zoon van de NSB-leiders, uh, Mijnoont en Florrie uh, ja. Rost van Tonningen. Is dat eigenlijk ook uw eerste associatie... als het over zwarte bladzijden uit uw leven gaat? Uh, nee. Of zijn dat geheel anderen? Ja, mijn, mijn uh, associatie is dat ik een buitengewoon interessant en boeiend leven heb gehad. En totaal geen zwarte bladzijdes kent? Uh, nou, dat is ook weer overdreven. Mede doordat je zwarte bladzijden kent, zoek je ook naar uh, gouden tijden als het ware. En mm -hmm. uh, uh, ik heb de kans gehad om zowel de dieptepunten als de hoogtepunten vrij hoog te laten zijn. En uh, als je dat bij elkaar allemaal meemaakt, ja, dan praat je over een fascinerend soort van leven... waar eh, het, de, de Leidensweg er dus niet geweest is, wel een moeilijke tijden... Maar ook uh, geweldig boeiende tijden. Ik heb ontzettend veel interessante mensen ontmoet. Daar begon u net ja? ook gelijk mee. Voordat de uitzending begon. Van ik, wil niet geen, ik heb geen leidersverhaal. Dat wil nee, ik ook niet. Ik, uh, wij Nederlanders hebben en journalisten hebben we ook een handje van. Zeker mm -hmm. bij Radio 1. Niet in dit programma waarschijnlijk. Oh, Radio... Maar namelijk erg veel zielige mensen te interviewen. En, is dat zo? Uh, als je dat weet, ik heb vier jaar in Amerika heb ik geleefd. En daar is het omgekeerd het geval. Daar worden allemaal denkbeelden. helden worden daar geïnterviewd. En daar is het te veel helden om te weinig zielige mensen. En hier hebben we echt veel en veel veel zielige mensen. Waarvan ik dan soms denk, de enige remedie voor die mensen is een schop onder hun kont. Ja, ja. goed. Nou, laten ja. we daar dan mee aanvangen. Een ja, ja. schop onder hun kont. Zwarte bladzijden. Zou het misschien zelfs zo kunnen zijn dat die zwarte bladzijden... uw gouden tijden hebben opgeleverd? Ja, want ik denk dat uh, als je... Zo'n zo achternaam hebt als ik heb. Mm -hmm. Dan uh, ben je eigenlijk de enige neger tussen zeg, honderden blanken. Je valt onmiddellijk op. Niet, dit keer niet door het uiterlijkser, maar door die naam. Ja. Hè? En vooral bij de ouderen natuurlijk. Uh, die, want de die jeugd van twintig, die weet nauwelijks meer wat het is, bij wijze van spreken. Die vragen niet uh, meer naar uh, nu familie. Het bedoel ik. Ik denk dat het echt een kwestie is van. Nou, vanaf 40 begint het echt iets te worden. En vanaf hm. de 60, 70 weet men het echt wel. He? Ja, dan trekt men het bleek ja, weg. weg. Nou, nou, nou, lang niet altijd. Dus hm. je krijgt uh, de erg heel, heel regelmatig de kans door dat mensen je vragen: van, bent u zo'n familie van? Een erg persoonlijk gesprek te beginnen. En daar zijn bruggen geslagen naar Joodse mensen, naar verzetsleiders, naar weet ik wat voor allemaal van mensen die ook van hun kant dan met allerlei confidenties kwamen. Dus ja, ik heb uh, vaak ik heb ook werk gekregen als adviseur van uh, opdrachtgevers die Joods waren... die uit de verzet kwamen, juist omdat wij boeiende gesprekken hadden gehad... en op een gegeven moment ook over en weer menselijk... ook onze moeilijke elementen konden beleven met elkaar. Mm -hmm. En dan, dat je vaak dan ziet dat er meer verwantschap lijkt te zijn dan mensen oppervlakkig denken dat ooit mogelijk zou zijn. Ja, dit je, is ongeveer de boodschap die u uit wilt dragen ook. Ja, he? Het je, lijkt, ik heb ja. een aantal interviews met u gelezen, uh, gehoord... dat dit ook een beetje uw levensinstelling is geworden. Ja, ja, ja, ja, ja. maak er iets moois van. Hè? Als je dus problemen meekrijgt... Uh, ik heb het geluk gehad dat ik nooit iets heb weg kunnen stoppen. Dan is er maar één mogelijkheid van... Nou, je Wat bedoelt u moet... daarmee? Ik heb het geluk gehad dat ik nooit iets heb kunnen stoppen. Dat had uh, ja, dus u natuurlijk de de wel kunnen doen, bijvoorbeeld een andere achternaam. Ja, ja dat kan niet, want als met mijn moeder, ik was uh, op mijn 3,5 jaar was nog niet in staat om zelf te beslissen over mijn achternaam. En dat is ook niet mogelijk als je tien bent en ook niet als je boven twaalf bent. Dus ja, en mijn moeder vond dat wij om die achternaam gewoon open en bloot uh, moesten leven. Waar ik haar overigens zeer herkennelijk over ben. En uh, dat betekent dat het we dus wegstoppen was geen optie. Ja, bent u nee. daar erkentelijk voor? Ja, daar je ben kan ben toch op een gegeven moment wel als volwassene besluiten... Um, ik, ik, ga ja. naar de ik vraag toestemming aan een koningin of ik een andere achternaam mag? Ik weet niet of dat een koningin moet vragen, ja, volgens maar... volgens mij moet je uh, dat ja, dan ja. aan de koningin voornemen. Uh, het lijkt mij nooit een oplossing. Alles wat je wegstopt, maakt ziek. Hm. Dus um, uh, de waarheid achterhaalt je altijd. He? Ik heb mensen gesproken die hun naam hadden veranderd... waarvan dan fluisterend werd gezegd... weet je wel hoe die echt heet? He? Uh, en... Dat heeft u weer ik heb het volkomen. grote geluk gehad, in tegenstelling... want ik heb net een ander boek, eh, daar heb ik ook al meegewerkt, Scherven van Bettina Drion. Die heeft een aantal NSB-kinderen geïnterviewd... waarvan er eh, een aantal gewoon nog steeds onder pseudoniem. Want er zit dus een, een grote problematiek dat... Ja, we hebben ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders... die iets te maken hebben gehad met een NSB-verleden. Uh -huh. Dat eh, ja, als je... De slager was geweest die aan de Duitsers had geleverd. Uh, had geleverd of dat soort misdaden. Uh, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. ja, dan probeerde hij dat te verzwijgen. en, en weg te stoppen. En er zijn dus ontzettend veel mensen die hebben het weggestopt. Ik durf er nog steeds niet over te praten. Nou, ik heb daar helemaal geen last van. Hè? Dus ik heb daar. Ik heb, uh, diep menselijke betrekkingen daardoor gekregen. Ik heb ervan genoten om die bruggen te kunnen slaan. Uh, ze werden niet altijd geapprecieerd, maar heel vaak wel. En dat is ook de reden van het boek. Dat ja. ik denk, ja, ik neem twee uitersten. Je zou, als ik dat had, had gekund, misschien over een Nederlander en een Marokkaan kunnen schrijven of wat dan ook. Maar hoe gaan twee mensen met elkaar om die een wezen, een soort van achtergrond hebben. die elkaar min of meer uitsluit, denkt men dan? Maar, een Joodse vrouw en een, en een Joodse. Zo, en de Benen aanzaten. Nou, ja, er, er, er, er, Over het, het boek gaan we het zo ja. hebben. Eerst even het ja. nieuws uh, ja. Ja. Ja. dat ik met u wil bespreken. Ja. Klein berichtje in de krant, koningin wil boek Bernard liever niet. Uh, ja, is een, ja, een klein ja, verslag van ja. uh, Ammerlaan, ja, directeur, ja. voormalig directeur van de ja, Bezige Bij. Ja. Zat gisteren in het programma Buitenhof ja, en ja. vertelde daar over ja, het boek... dat maar ja. niet mag verschijnen, want uh, koningin ja. Beatrix wil het niet... Ja. op basis van 160 gesprekken die hij ja. heeft gehad met ja. uh, prins Bernard. Ja. Wil hij de memoires laten verschijnen van ja. Prins Bernard. zoals uh, daarvoor waren die ja. gesprekken bedoeld? Beatrix vond dat geen goed plan, wil dat niet. Nee. En nou hoopt hij, sprak hij gisteren uit ja. bij Buitenhof... dat uh, onze koning Willem-Alexander, ja. toekomstige ja. koning... Wel toestemming zal geven? Ja, ik, denk, ik denk het niet dat dat gaat gebeuren. Is uw vermoeden? Nee, zolang Beatrix nog leeft, zal de opvolger dat niet snel doen, denk ik. Waarom denkt u dat? U kent de familie. Hè? Ja, nou ja, ik ken de nieuwe generatie dus niet, maar wel de oude generatie. Beatrix is natuurlijk een. Moet u even uitleggen waarom u ze kent? Ja, ik heb een jaar eh, gewoond bij de secretaris van de koningin, eh, Juliana. En uh, in die tijd, dus was ik 17, 18, 19, heb ik drie jaar heb ik zoveel gezien. Uh, ja, ik was een buurjongen, zeg maar. En, en hoe kwam dat dat u daar terecht kwam als zoon? Ja, ik was toen al een tijdje weg bij mijn moeder. en nou, Ik heb toen uh, dus... Uh, Vanwege schilder... een conflict met haar? Ja, ver, ja, dat is ook algemeen bekend. Mm -hmm. Dat ik dus op mijn zestiende ja, de deur achter mij dicht heb getrokken. En eerst bij de familie van de Vlissingen weg geweest... En daarna bij de secretaris van de koningin. En daar heel veel interessante mensen heb leren kennen. Waaronder Juliana, die ik uh, ontzettend aardig, uh, vriendelijk, heel scherpzinnig mens vond. Maar ook enigszins zwevend. En ook Prins Bernhard dus. Ja. Ja. Hoewel die ik veel minder heb gezien. Ik heb Juliana heel veel gezien. De jongste drie prinsessen, vooral de twee jongste, heel veel. U was en, bevriend <coughs> met prinses Met, met magie? Magie, ja. En uh, Beatrix af en toe. Maar Beatrix is natuurlijk... Was toen al een, een vrouw die, ja, die zware verantwoordelijkheden op haar schouder had... Zo, zo zag ze er ook wel uit, vond ik. Het was niet, iets, niet een vrouw waar je dan het gevoel had... dat je daar makkelijk een ontspannen middag of een ontspannen avond mee had. Met u zenuwachtig van haar? Uh, ja, ja, denk ik wel. een beetje. Nou ja, je bleef een beetje op afstand hè, van haar... Uh, was, was straalde iets uit van don't disturb, hè? een beetje. Nou, en, maar hoe moet ik me dat eens voorstellen? Zat u met ze aan tafel? Nou, Dan ging u ik... zwemmen daarachter zwemmen. Bij, het, bij, het concert, bij het concertgebouw. Bij het concertgebouw. Uh, <laughs> uh, met het paleis. En, uh, zij in hun koninklijke zakpakket. Ja, zat zij staats, staats, staatsrechten bestuderen aan de rand van het zwembad? En wij, alle jongetjes en meisjes, die zwommen gewoon. Hè? Ja. Ja. Ja. ja. En u, u durfde niet haar dan even nou, natte te niet durf, nou, dat al sowieso niet. Maar uh, je bent toch wel redelijk. nog het gevoel dat je wel bepaalde dingen wel of niet kon doen. Maar uh, nee, het spelmoment was wel bij die andere prinsessen aanwezig, maar niet bij Vertex. Dus ik denk dat het een, een geboren manager is die heel erg precies weet wat ze wil. Maar nou niet iemand is die zegt van nou ik ga eens een vrolijke avond mee meemaken. Mee dat was Bernhard natuurlijk wel. Ja, ja. Die heel dus u avond. kunt zich wel voorstellen dat Beatrix het geen goed plan vindt dat ja. die memoardes gaan nou, verschijnen? dat het ook niet. En ik denk dus ook dat eh, de loyaliteit tussen de Oranjes wel zo groot is. Zeker over dit onderwerp. Want ze vinden het Collectief een heel moeilijk onderwerp. Het is natuurlijk toch een, een omstreden lid van het Koninkhuis. Hè? Um, dus ik denk niet dat dat boek ooit zal komen, hoewel ik dat erg jammer vind. Ik ken Amelaan Am heel erg goed. Ja. Uh, ik heb heel veel met hem verkeerd. De uitgever dus? Het is een van de beste die uitgevers die Nederland rijk is. Het is een man die echt iets uitstraalt van... Uh, het vak, hoe je dat moet doen. Mm -hmm. Niet alleen naar de auteurs die hij had, hè? zoals de muliche van deze wereld. Dus u kent natuurlijk een hele fijne anekdote over Bernard, die <tosses> nog niemand kent. Uh, nee. nee, Nee, dat moet ik u <tosses> ernstig aan het lusten. U begint nu nee. weg te kijken. Nee, nee, dus uh, ik denk van uh, dat niet zo. ik heb hem één keer ontmoet, dat ik hem in de gang zag, dat hij met een glas cognac langs zeilde en tegen mij saluut zei dat was iets wat wel indruk op mij maakte van uh, ja meer zei hij ook niet dat was het ja maar ja ik dacht het was een levensgeniet natuurlijk ja maar Ammerlaan heeft u nooit bij een goed glas verteld wat hij Bernard nu ja, heeft verteld nou, hij, heeft, hij heeft mij wel veel verteld dat hij dus een vertrouwensrelatie had en het past mij niet als ik daar ooit iets van hem zou gehoord hebben om dat nu te gaan vertellen. Maar eh, ik denk dat het een dermate grote vakman is dat het een uitermate boeiende bi biografie zou zijn. Maar hij zal, denk ik, in de komende tientallen jaren helaas niet verschijnen. Nee, dan zijn wij er allemaal niet meer. Nee, nee ik wil niet. Nee. nee. En ik dan waarschijnlijk ook niet Ik heb redelijk kans dat je bent. Nou, wie weet. Ik mag het hopen. Goed, de tegel. Die is nog heel onbeschreven. Daar komt uiteindelijk iets op te staan. Weet u daar iets van, van die tegel? Nee, dat heeft niemand mij verteld. De vraag is of daar uw levensmotto op terecht kan komen. op een gegeven moment, op het einde van de uitzending. En luisteraars kunnen zich melden. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag Radiokunstof. Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Grimbert Rost van Tonningen is eh, econoom, strategisch adviseur. Net als uw vader trouwens, hè, die was ook econoom, toch? Hij was eigenlijk meester in de rechten, maar was echt uh, economisch zeer hoog geschoold. Ja. Maar hij was uh, meester in de rechten. Meester in de rechten. Ja. Um, nou, daarnaast heeft u inmiddels ook veel publicaties op uw naam staan. Ja. En, uh, zeer divers, van ja. thrillers tot essays tot... Uh, even kijken, dat tot was volgens over mij... over management en ja. economie, ja. En over leiderschap, dat ja. was in 2005 uitverkoren, ja. maar niet bevlogen. Ja. Um, waarin u trouwens ook uw ouders beschrijft. He? Ja, het eerste, alleen het eerste hoofdstuk, ja. ja, ja. foutleiderschap gaat het ja, Ik ben dan begonnen op. met foutleiderschap en was toen ook wel benieuwd naar goed leiderschap. Ja, ja. uiteindelijk. Ja. Goed, uh, en nu is er voor het eerst een, een roman van uw hand. Uh, ja. Maar wel met sterke autobiografische uh, elementen. Ja. Het juiste moment ge ge ja. geheten. Waarom uh, niet gewoon een autobiografie geschreven? Uh, ja, dat heeft mijn broer gedaan. Ebben, Ros van ja. En dat heeft hij ook heel grondig gedaan. En daar heb ik ook veel respect voor. Maar zelf vind ik niet dat je je eigen autobiografie moet schrijven. Uh, overigens respecteer ik dat mijn broer dat wel heeft gedaan. En uh, ik vind het eigenlijk leuker om wel af en toe uh, ja, uh, informatie te geven... over wat, er, wat ik dan heb meegemaakt. Uh, ik denk niet dat ik een figuur ben die de moeite waard is... om ooit een biografie over te schrijven, maar uh, ik kan wel... Uh, Zegt denk u dat ik, nog eens? Ja, dat ik niet een figuur ben die de moeite waard is... om ooit een biografie over te schrijven, maar dat je dus wel... flarden uh, ja, van informatie kunt geven die later door historici... kunnen worden gebruikt hm. om daar om bepaalde verhalen in te kleuren bijvoorbeeld over mijn vader, maar ook bijvoorbeeld over de familie van Tonningen... of over heel andere onderwerpen... En uh, ja, mijn broer heeft, denk ik, heel goed bronnenmateriaal heeft hij verzameld. Uh, waarvoor ik denk dat hij alleen maar respect verdient. Ja. ja. En u zag u dat zelf niet doen? Waarom... Nee, ik ben daarvoor uh, misschien niet grondig genoeg. In termen van, ja, het kost heel veel tijd om zo'n bronnenstudie te doen. Ik schrijf liever een roman, hoewel ik dat de moeilijkste bevalling heb gevonden. Verre uit van alle boeken die ik ooit geschreven heb. Ja? ja, het is veel moeilijker dan een professioneel boek schrijven. Een professioneel boek, dat schrijf je... Uh, eigenlijk rond feiten die je uh, min of meer onbetwistbaar acht. Mm -hmm. En die selecteer je dan en daar is een hoge mate van ratio bij. En dan moet je ook kunnen schrijven, maar uh, het blijft redelijk buiten je eigen persoonlijkheid. Mm -hmm. uh, bij de thriller had ik al, nou eerst bij het boek voor leiderschap had ik natuurlijk al een beetje gevoel van ik kleur het zelf even in, <tiek> wat fout leiderschap is en hoe ik dat zelf heb meegemaakt. En hoe ik ja, goede leiders heb gezien. Ik denk dat ik alles bij elkaar zo'n duizend topleiders heb geïnterviewd. In mijn vak ook. Hè? In die, Wat toch ook een uh, aardige hoeveelheid werk is. Ja, lijkt zo, me als je het dan over research ja, ja, hebt. Ja, nou, dus dat zou op zelf eigenlijk wel leuker zijn. Om te zeggen, nou ja. Uh, Waren het niet dat het meeste van die gesprekken allemaal heel vertrouwelijk zijn geweest. Om een aantal, een compilatie te maken van dat soort type leiders. Mm -hmm. hey, bijvoorbeeld, ik vond het heel spannend dat Kees van der Hoeven na tien jaar in het financieel Dagblad zo ongelooflijk eerlijk kon zijn over zijn eigen tekortkoming en over de problemen wat hij had gehad. Ik ken hem ook toen hij aankwam als een hele goede leider en op een gegeven moment is het misgegaan omdat er een omgeving is Heijn, hè, die bedoel. iedereen hem dan als het ware omhoog hemelt en dan op een gegeven moment zie je jezelf niet meer en dan val je op je bek. Dat is mij ook een paar keer in mijn leven overkomen. Wanneer je... schiet u dan uh, redelijk te beginnen? Nou, dat ik, ik heb eens een keer een interview gegeven... voor Elsevier. Hugo uh, Kams was dat. Ik, ik wilde dat. dat niet geven. En um, hij uh, overrede mij toch. En op een gegeven moment... heb ik daar gewoon... volgens mij allemaal dingen gezegd... waarvan ik denk van nou... Uh, het was nogal... Uh, zwaar aangezet. En... Uh, kennelijk niet voldoende nagedacht... over waar je dan mee bezig bent. En... Het was ook eigenlijk niet meer dan een beeld van dat ik helemaal niet geïnterviewd wilde worden. En dan moet je het ook niet doen en dan moet je er ook voorzichtig mee zijn. Ja. En dat leer je ook op een mm -hmm. gegeven moment. He? Dus uh, ja, ik heb dus die, dat boek voor leiderschap, dat was de eerste inkleuring waar je, je persoonlijk dan involvd raakt. Mm -hmm. Nou, bij de thriller waar ik dus bankiers en uh, zakenlieden heb geschreven die. Zoals dat voor 2007, voor de kredietcrisis, eigenlijk plaatsvond. Nou, daar zie je al dat je, in ieder geval door de manier waarop je figuren selecteert, iets over jezelf zegt. Van ja. Wat je wel nog te verteren vindt en wat je zeker niet te verteren vindt. Waar kwam die behoefte vandaan trouwens, om dat soort boeken te gaan schrijven? Ik heb steeds meer behoefte om naar fictie te gaan. Hm. Dus. Uh, ik vind het niet zo spannend meer om een non-fictieboek te schrijven. Ik heb er vier of vijf geschreven. Vijf, ja. Um, waarvan ik denk, ja, nou, dat heb ik allemaal gedaan. Uh, ik zou best ook nu nog een keer een roman willen schrijven. Maar niet meer over uh, mijn uh, erfenis uh, als uh, zoon van. Maar over heel andere onderwerpen. Nee. Ik vind het gewoon uh, erg boeiend om een roman te schrijven. Nee. Het hele leven is een beetje een roman. En. Uh, ja, eh, spannend ook. Je kunt eh, fantastische dialogen in, in, in maken. Dus mm -hmm. ik vind, maar eh, mag ik hieruit uh, concluderen dat u door het schrijven van die thriller en nu door deze roman voor onderwerpen heeft gekozen waarvan het ook wat ingewikkelder ligt om, om die dingen kenbaar te maken aan uh, de goede gemeente. En dat u het dus in uh, romaneske vorm heeft gegoten? Ja. Ik denk dat uh, ik wil er iets speels in houden. Uh, ik weet niet of ik daarin geslaagd ben. Als je kijkt naar het boek, het Tweede Hoofdstuk, Parijs begint buitengewoon speels. Ja. Meer, meer Offenbacht dan Bizet, zeg ik dan maar. <laughs> ja? um, en dat is er, hoort er ook bij. Dus, en dat kun je dan ook doen. Mm. En uh, als het allemaal over de feiten gaat, dan verkeert het iets heel zwaars. Dat is er ook regelmatig, zie je dialogen in, dat, in die roman die behoorlijk zwaar zijn. Mm -hmm. Maar er zijn ook hele luchtige. En dan doen we er, en... er wel een vette uh, liefdesgeschiedenis in. En flink veel seksscenes. Nou ja, nee, die staan er dus niet echt in. <lacht> uh, uh, die heb... Ik ben er niet vies van, dat ik er zo zeggen. Maar ja. het zou afleiden. Um, dus ik heb dat niet gedaan. Maar uh, ja, dat speelse element, hoe je ook als twee verliefde mensen met elkaar omgaat. Uh, dat vond ik leuk om dat te beschrijven. En. Uh, ja, en dan daartussendoor de zware ja, gesprekken. Ja, de zware en dat gesprekken. is toch ja. wat u uh, wilt laten weten, wilt laten ja. uh, horen. Er zijn een stuk of tien, twaalf dialogen, denk ik, in het boek... waarin ik probeer een beeld te geven hoe anno vandaag... het, het verhaal speelt overigens in 2007. Mm -hmm. want de, de data, ik hoop dat ik uh, heel erg zorgvuldig ben geweest... met het uh, in kaart brengen van de Joodse feestdagen. Die staan dus op het jaar 2007. Mm -hmm. huh? Nou... Um, dat ik echt denk van uh, in die 10, 12 dialogen... Jom Kippur was moet... dus op 22 september ja, in ja, 2007. 2007. Ja. Ik hoop dat ik dat allemaal goed heb in kaart gebracht. Ik heb drie, vier keer gecheckt. Nou, en laat ik hopen dat ik niemand beledig doordat ik net iets fout heb gedaan. Waarom heeft u er een generatie tussen geplaatst? Ik zei al, sterke autobiografische ja. elementen. U ja. beschrijft dus eigenlijk de hoofdpersoon. Laten ja. we daar even mee beginnen. Zeker, ja. Giesel is, uh, is ja. zijn naam. Ik zou een denkbeeldige zoon van mij kunnen ja. zijn. U beschrijft beschrijf? mij, beschrijf mij eigenlijk zelf. Uh, in een soort van reïncarnatie. De, in de midlife crisis. De, in, ik beschrijf eigenlijk veel autobiografische elementen. Toen ik zelf 41, 42 was. Hm. En... Ik wilde niet, misschien dat de volgende roman gaat over een man van 71, wat ik nu ben. En ik denk juist dat door in die zoektocht van naar de eigen identiteit... met de kernvraag zoals uh, prachtige songs dat dan zeggen van... is dat all there is, bij wijze van spreken. Huh? Uh, dat je in die zoektocht uh, op een gegeven moment ook die vragen pregnanter als het ware kunt invullen dan dat je een uh, oude quasi-wijze man bent die het allemaal wel achter de rug heeft. Hm. Dus ik wilde er nog middenin zitten. Wat omschrijft u hem eens, deze Giesel? Giesel is een, uh, een man die... Alle personen, de zes personen die in dit boek voorkomen, hebben allemaal iets dualistisch. Giesel wil eigenlijk wel kijken naar zijn achtergrond, maar vindt het allemaal ook maar ongemakkelijk dat hij dat daarover wordt doorgevraagd. Eigenlijk zie je pas dat in het laatste deel uh, zijn tegenspeelster, de, de Joodse Rut, mm -hmm. hem dwingt om een aantal dingen nog wat duidelijker en pregnanter te vertellen. En dat hij dat daarvoor nou een beetje blauw-blauw wilde laten. Zo van: nou ja, euh, ik, ik heb het meteen al gezegd dat ik die achtergrond heb. En moet ik daar nou nog veel meer over vertellen? Ja, onmiddellijk. Hè? Zij dus, vertelt haar dus je... Joodse ja, geschiedenis. Ja. Uh, ze komen hij... elkaar trouwens tegen in, in de Duitse plaats Goslar. Goslar, ja. Goslar, de uh, oude keizerstad. Hè? Dus ja. Die, daar zaten vroeger de Duitse keizers. En ook. Uh, de Graaf Willem II, de, de vader van Floris de vijfde. En ze zijn Goed. allebei op zoek naar ja, hun naar uh, achtergrond, ja, achtergrond ja, naar ja, hun wortels. Ja, naar wortels. Uh, en hij ontmoet daar dus die, die Joodse vrouw. Haar familie is op tijd gevlucht in 1938, ja. maar uh, de rest van de familie is omgekomen ja. in de kampen. Ja en ook de vrienden kennen ze. Um, en kennissen. En zij vertelt hem dat. En hij vertelt onmiddellijk zijn geschiedenis, ja, direct. Ja, ja. Is dat ook hoe u het <clears throat> altijd heeft gedaan? Ja, ja, ja. dat enigszins wat geforceerde. Van, uh, ja, nou, meteen maar op tafel leggen... dan zijn we van uh, de shit af, hè? Mm -hmm. Ja, dat is wel een beetje mijn stijl. Ja. En, um, nou, dat geeft dan ook aanleiding tot een gesprek. Want dat zie je ook daar gebeuren. Hè? Dus ik beschrijf een soort gesprek... wat ik natuurlijk regelmatig heb gehad. Van, van begin, nu zou ik daar iets uh, makkelijker mee omgaan, denk ik. Maar... Van iets abrupts, van nou ja, eh, laat ik het dan maar meteen even op tafel leggen, dan nou, is duidelijk. Als het dan niet eh, iets moois wordt, nou, dan, dan maar niet, mm -hmm. wij spreken. Maar dan zal het toch nooit iets moois worden. Nou, het heeft iets op, abrupts. En, Om maar niet eh, gekwetst te worden. Eh, eh, ja, dat zit er natuurlijk ook bij. Van, nou, eh, laat het maar meteen duidelijk zijn. Ja. Hè? Daarna zie je dat hij dus terugwerkt. Dat hij haar veel aandacht geeft, maar zelf eigenlijk niet zo scheutig is met informatie. Hm. Dat vind ik de dualistie van die persoonlijkheid. En zij, als ik dat even het dualisme van haar uh, mag uh, zeggen... Van, ja, zij vindt het allemaal wel interessant aan de ene kant... maar op het moment dat het haar te heet onder de voeten wordt... denkt ze, dat ik maar zo snel mogelijk teruggaan naar New York... want daar is alles prima voor elkaar. Ja, ze is getrouwd, heeft ja, een, is een Joodse ja. man. Ja. En, Joods, Kinderen. en dat vind ik ook weer... Dat heb ik allemaal proberen daarin te brengen. Zij is eigenlijk liberaal Joods en niet orthodox, maar haar man is wel orthodox. En er zit ook een spanningsveld van, ja, zijn we nou orthodox of zijn we liberaal? Mm -hmm. Ook in een omgeving waarin nou, heel veel orthodoxe gewoonten gewoon dagelijkse praktijk zijn. Dus eh, die twee hoofdpersonen hebben al twee iets dualistisch. Eh, en dat blijft eigenlijk er voortdurend doorheen spelen. En de Vier bijfiguren, dat zijn er twee. Dus een oude meneer Heer. Die gaan we nu niet allemaal doen. Okay. Want uh, ik wil u vragen of ja. u een stukje wilt voorlezen. Ja, okay. Ik had een heel lang ja. stuk uitgekozen. Heeft u ja. gezegd, dat ga ik niet doen. Nee, ik ga niet lang voorlezen. Nee. Ja, ja, ik ben Gewoon er. een iets ja. korter stuk. Ja, okay. uh, maar ja. wel, dat is wel interessant om even een goed ja. te nemen als luisteraar. Want u heeft het boek dus geschreven alsof het uw zoon zou kunnen zijn. Ja, Zoals ja. de zoon spreekt over zijn vader. Ja. Spreekt hij ben eigenlijk dus, over u. Ja, ben ik eigenlijk. ja dat ja, bent u. Ja. Ja. Ja. He, dus... Uh, de vraag is, nadat er al even wordt gesproken... waar kwam die ontembare, ontembare haast bij je vader van, vandaan? Ja, want hij had altijd He? haast, die man. Nou, dan antwoord. Die moeilijk te zeggen. Ik denk dat het een soort oerdrang was om de verloren tijd... De tijd die we kwijt waren geraakt door de ontsporingen van onze familie... in de Tweede Wereldoorlog zo snel mogelijk in te halen. Hij had het, er altijd, over, hij had het altijd over de foresight zagen waarin een voorname familie drie generaties doordrenkt van goede manieren... en uiterlijk vertoon, ongeluk en rampspoed over zichzelf afroept. Hij wilde het tij keren, weer erkenning krijgen... zoals zijn grootouders die hadden gehad, gerespecteerde burgers die ze waren. Rut zei niets, maar haar ogen vroegen om een vervolg. De zon was nu helemaal onder. Langzaam daalde het donker over ons neer. Mijn vader was te trots om toe te geven dat hij eigenlijk voor een onmogelijke opgave stond. Zijn ouders hadden hun land verraden en waren niet te verdedigen. Daarom wees hij mij er altijd op dat onze grootvader en de generaties daarvoor... hoge officieren waren geweest, generaals, vaak gedecoreerd met de hoogste onderscheidingen voor hun grote verdiensten. Ze hadden in allerlei koloniale oorlogen gevochten. U houdt er niet zo van, van voorlezen. Nee, Nee, ik ben geen echt goede voorlezer. Uh, nou. Ik ken mijn beperkingen, niet <laughs> hoor? Heel ik. goed, heel <laughs> goed. Um, nou, wat natuurlijk interessant is... Uh, uh, is u, u beschrijft in feite hier uzelf, hè? Ja. Uh, en uh, wat uh, de zoon daar dan zegt... Hij wilde het tij keren, weer erkenning krijgen... zoals zijn grootouders die hadden gehad... gerespecteerde burgers die ze waren. Ja, <coughs> inderdaad. Dat is wat het is? Ja. En hoe doe je dat? Nou, oh, gewoon je best doen. Uh, meer kun je daar eigenlijk niet over zeggen. Kijk, uh, het is een kwestie van, wees zo open mogelijk. Gewoon je best doen klinkt mij iets te makkelijk. <kijkt> ja, toch is het dat in de kern. Hmm. Hè? Uh, je bent zo open mogelijk. Je ziet wat je wel kan en wat je niet kunt. Uh, de ambitie is altijd geweest. Uh, dat betekent dat je ook wel weer een keer op je bek valt. Dat je dus uh, te makkelijk denkt dat je bepaalde dingen kunt overbruggen... Of of Kunt doen. Lees het interview met uh, Hugo Kamps... of lees zoiets, het interview met Maud Hefting vorige week in de uh, Volkskrant. Ja, zoiets zou je kunnen doen. Je dat, uh, ik heb met Maud Hefting heb ik dat bewust gedaan. Dus dat, uh, maar dat je dus op een gegeven moment zegt... Van, nou, dat uh, kan je allemaal overkomen... maar alles bij elkaar is het gewoon een kwestie van... als je je inzet probeert een behoorlijk mens te zijn... Mm -hmm. fatsoen te hebben, uh, normen te hebben je bewust zijn dat je in een land leeft... waar je niet meer in de situatie wil komen... dat er ooit verraad zal worden gepleegd. En je probeert ook veel goede vrienden te hebben... waar je veel van houdt. Dan denk ik, nou, dan uh, moet het kunnen lukken. Ja. En wat is dan uh, uh, uw reactie als je dan zo je best doet... en uh, je bent openhartig, uh, je vertelt, je praat... Uh, je geeft onmiddellijk aan, hier kom ik vandaan... En, uh, en um, na aanleiding van het interview met Maud Hefting in de Volkskrant... Ja. vorige week, een paar dagen later, voorpagina pagina de <kwijnt> Volkskrant... voetnoot ja. van Arnold ja. Grunberg. Uh, voor de mensen die het niet hebben gelezen, ja. uh, dat eindigt voetnoot uh, dus met... Uh, ook suggereert Ros van Tonningen dat de kredietcrisis is veroorzaakt door joden. Volgens Ros van ja. Tonningen. Ja. Razendslimme mensen. Ja. Klassiek antisemitisme, <kwijnt> ja. uh, Arnold Grunberg. Dat. Ja, ik zal uh, graag even op ingaan... Het eerste commentaar dat ik op heb... Is, het zal een goede schrijver zijn, maar ik kan niet goed lezen. Want het staat er allemaal niet, wat hij die, wat die daar suggereert. Wat, ik, wat staat er wel? Ik, ik zal eerst even proberen te vertellen wat mijn vader heeft gedaan... wat dus naar mijn mening het grote gevaar is waar ik het hier over heb. Mm -hmm. Mijn vader was toezichthouder in Oostenrijk voor de Volkenbond. Zo dus van schaduwminister van, van, van uh, Financiën. En hij vond dat hij werd beluisterd door Joodse bankiers, met name de Rootshield. En hij was al een racist, want hij kwam uit Indonesië... was daar allemaal opgevoed van nou, blanke bovenlaag en de, en de inlanders, dat was een soort van onderlaag. En voor hem was het eigenlijk één op één een, een soort van natuurlijke reactie... van ja, die Joden die hebben het allemaal gedaan. En hij stelde dus voor bepaalde dingen die niet kunnen... Hè, mm -hmm. stelde hij een hele groep eh, als waren verantwoordelijk... Ik waarschuw daarvoor. We hebben weer een crisis als er weer een Joodse bankier zijn. Zoals bijvoorbeeld bij Goldman Sachs. En ze doen dingen als rommelhypotheken verkopen op grote schaal. Of ze verdonkeren manen professioneel. Allemaal binnen de wet overigens. Eh? Uh, ja, in Griekenland het overheidstekort. Het overheidstekort. Dan voor je het, hebt, voor je het ziet, uh, voordat je het weet... zijn er weer mensen die zeggen, dat hebben we dus... Dat zijn alle joden. Dat, eh, dus moeten we dus achter die joden aan. Ik probeer te nuanceren, zeggen van als joden iets slechts doen... net zoals als Nederlanders iets slechts doen, als weet ik wie allemaal slechts doen... dan moet je ze daarop aanspreken. En als je ooit de fout maakt om daar een hele groep op aan te kijken... ben je volkomen fout bezig in die zin heb ik mij dus uitgelaten, ook in het interview met Mout. Mm -hmm. En Echting. trouwens ook in het boek, hè, en Want het, boek. het zijn ook bijna letterlijke citaten. Dus ja, ik resultaten. voel mij helemaal niet aangesproken uh, door de, de kritiek van, uh, van Gumberg. Dus ja, ik denk alleen dat het redelijk onzorgvuldig is wat hij daar zegt. En nou, het, uh, ik heb er ook heel weinig over gehoord. Dus ik denk van nou, ik hoop dat hij tot een beter inzicht zal komen. Nou, dat was ook een ingezonden brief... Op dezelfde dag is Grunberg. Iemand die zegt, het Ros van Tonningen weten te melden... dat bij grote zakenbanken als Goldman Sachs en J.P. Morgan... trossen Joden werken. Ik groe van deze uitdrukking. Ja, ik heb dat woord trossen bij mijn weten niet echt zo gebruikt. Maar het zijn overwegend Joodse mensen die daar werken, ja. En uh, daar is ook niks tegen. Ik heb ontzettend veel respect voor uh, het vele Joodse talent wat ik heb gezien, ik heb ontzettend veel. Ik zit in de financiële wereld. Ik heb ontzettend veel van ze geleerd. Uh, het overgroot deel zijn echt hele goede professionals, waar ik helemaal niets op aan te merken heb. Maar, maar als u elke, zegt van dat, heeft u wel letterlijk toch zo gezegd: het zijn super slimme mensen. Ja, dat weet ik. Ik heb. Uh, dat zit ook, als je kijkt naar de. Uh, dat heeft me vaak bezig gehouden bij de, uh, bij de Joodse mensen. Het is onbetwijfelbaar volgens mij dat ze een buiten proportie grote hoeveelheid talent voor het brengen, in mijn ogen. Als je kijkt naar de muziek, naar de wetenschap, naar de bankiers... als je dat dan relateert aan hoeveel formidabele mensen daar zijn... dan kan ik eigenlijk niet anders tot de conclusie komen... dat het een hypergetalenteerde bevolkingsgroep is. Meer dan proportioneel over het algemeen. Dus uh, uh, ja, Ik heb gezien bij andere groepen. Dan denk ik, kun je daar zeggen, praten, ja, heeft dat te maken met aanleg misschien, maar ik denk dat het ook te maken heeft met, als je voortdurend onder druk staat, dat je moet presteren. En in die zin heb ik datzelfde gevoel ook. Ik denk ja, ook, ook van, dat is een letterlijk he? citaat uit ja. uw boek. Ik weet niet waar, of ja, ik dat het dat zo ik ik snel je ergens heb. Onder druk, Ja, precies. Onder druk staan betekent dat je je best moet doen. En uh, dat... Ik niet Zet allemaal. ons Joden onder druk en we presteren dubbel. Ja, dat, dat, dat wil ik haar zeggen. Mm -hmm. nou, dat dat, dat is een zekere bruts, trots. He? Zoals ik dat veel trouwens in New York van Joden zelf heb gehoord. He? En, en, en New York is ook echt niet voor niks. De, de wonen, er wonen ergens een soort van hele sterke Joodse community. Waar ik denk, van er is bijna geen stad ter wereld waar zoveel talent rondloopt... Als daar, waar je zo enorm geïnspireerd door kunt worden als New York. Toch zijn mensen, zo en daar komt. moet u zich bewust van zijn. zeker Joden, die hiervan walgen. Hè? Als u als, als, als bevolkingsgroep zo. Ik bedoel. Ja, ja. Eh, ja maar ik toch denk ik van. Het ik is probeer, racisme. Het is... Nee, ik vind dat dus niet. Uh, ja, ik zie dat dus niet zo. Ik vind dat. Uh, er wordt heel veel gesproken over het enorme hoeveelheid talent. Die bij de Joodse mensen is. En dan praat je ook over een volksgroep. En ik vind het fantastisch dat er zoveel van dat talent rondloopt. Hm. Daar kan geen misverstand openstaan. Hm. Ik krijg daar ook een heel warm gevoel over. Misschien vindt men het niet prettig dat ik dat zeg. Hè? liever heb dat ik dat daar heel discreet mee omga. Maar het is voor mij buiten kijf dat ik. Maar dat gevoel dat heeft dat u een... zelf niet, dat juist u daar heel discreet mee om moet gaan? Uh, ja, kijk, dan moet ik ook geen roman schrijven. Ik wist, wist dat ik dan op gevoeligheden zou stuiten. En ik hoop de lezer en ook de mensen ook in dit interview te mm -hmm. overtuigen... dat er van antisemitisme geen sprake is. Mm -hmm. Dat ik heel veel respect heb voor het Joodse volksdeel. Dat ik ongelooflijk veel talent heb. En dat ik aan de andere kant ook onderken... dat enkelen daaronder uh, het kunnen verpesten... zoals het in alle honderden jaren in de geschiedenis alweer gebeurd is. Omdat het zelfs weer een herkenbare groep is... en ze ook voor een deel als gewoon herkenbaar willen Maar voor heel blijven. veel mensen is het helemaal geen herkenbare groep. Ja, maar dat is dus toch wel zo. We hebben natuurlijk toch steeds nog een deel van de Joodse bevolking... wil zich ook als zodanig afficheren. Die zijn ook in uiterlijke kenmerken te herkennen. Nou, dan praat ik natuurlijk vooral over de orthodoxe kant ervan... Mm -hmm. Ja, en daar gun ik ze ook van harte. Ik bedoel, wij wij bedoel, we doen ontzettend moeite nu met Turkse mensen, wat ook, die ook op een bepaalde manier misschien herkend kunnen worden aan uiterlijke kenmerken. En die we dan ook misschien disqualificeren, een bepaalde Maar boek. u bent natuurlijk in hoge mate gefixeerd op alles wat joods is. Ja, maar ik geloof wel, dat hoop ik door te, over te brengen, dat dat, uh, punt één, zeer genuanceerd is. Mm -hmm. Punt 2, erg heel vaak iets is van waar ik denk van, nou, dat. Ik kan er heel veel van leren. Ik heb er ook veel van geleerd. En ik heb er ook diepe diep respect voor. En het is toch een groep die zich telkens weer herkenbaar maakt en daardoor ook al keer weer gevaar loopt als een zoveel minderheid. En dan kijk je naar wat ik dan ook in het boek heb beschreven, de diaspora. De van de, de, ja, de duizenden jaren van vervolging. Mm -hmm. Waar ik dan ook af en toe citaten uit pleeg. En dan denk ik van: het is ook een verschrikkelijk soort van geschiedenis waar telkens weer nieuwe vervolging Wat is. Wat betekent het voor u als iemand Joods is? Ja, in principe dat het gewoon een normaal mens is... die, laten we zeggen, door soms, niet altijd, eh, herkenbaar is door uiterlijke kenmerken. En dan praten we meer over ja, iemand met hoed op, met pijpenkrullen of iets dergelijks. Dan is het dan wel duidelijk dat het Joods is. Net zoals ja, orthodoxe eh, Mohamedanen ook op een bepaalde manier herkenbaar zijn. Vaak zijn, is het overigens hetzelfde ras. Om te proberen een Sephardische Jood van een Arabier te onderscheiden. Nou, dat zal u en mij niet lukken, denk ik. Het zijn altijd Semitische mensen. Maar um, uh, ik denk dat het inderdaad voor mij een, ja, een integrerende vraag is... waarom er zoveel talenten rondlopen in die bevolkingsgroep. En dat staat buiten kijf. En waarom u zo heel graag dit wilt benadrukken? Ja, ja dat is een vraag... Minstens een interessante graag, vraag, ja, toch? Ja, zeker. Die ik graag aan anderen overlaat. Uh, nee, want dat is een vraag ten... die u alleen maar ja, kunt kijk, beantwoorden. Kijk, nou, dat is de vraag, en dat is altijd, uh, denk ik denk altijd van... wat zijn de diepere motieven achter jouw jou handelen? Ik heb wel een... Ik heb een psycholoog gesproken die zegt: van Een goede psychoanalyse kost een jaartje of acht. En dan moet je er ook niet veel andere dingen tussendoor hebben. Mm -hmm. u maar hij heeft er wel tijd voor gehad. Nou, ik heb in ieder geval wel een poging gedaan. Maar ik heb het gevoel van: uh, Het is herkenbaar de groep waar mijn ouders het meeste kwaad aan hebben gedaan. Mm -hmm. Ver uit het meeste kwaad aan hebben gedaan, uh, al hun medestanders uh, criminele dingen mee hebben gedaan. En ik heb er erg van genoten juist met die groep eh, bepaalde banden te hebben. Zowel eh, privé als zakelijk. Als een soort van verst verwijderde groep van mensen... die als je daar, daarmee slaagt om daar op een normale manier om te gaan... dat je dan ook wat meer gevoel krijgt dat het leven de moeite waard is. Om het foute gedrag van uw ouders te compenseren. Niet alleen om fouten, maar als je zelf even met die achtergrond die je hebt... in staat bent om... Op een rustige manier. met mensen te spreken. waarvan de ouders elkaar de hersens insloegen. of de ene de ouders de andere. Mm -hmm. dat jij die band weet te, <coughs> weet te smeden. met mensen die. Eh, ja, vanuit je prilsjeugd eindeloos ver van je afstonden. Mm. Nou, dat is voor mij iets fascinerends. en dat heb ik met hart en ziel geprobeerd. Uh, u kent waarschijnlijk het boek van Ischam Meijer, het jongetje dat alles goed zou maken. Ik ken niet het boek. Ik ben wel eens een keer ik ben geïnterviewd door uh, Ite Rumkeur van NRC. Mm -hmm. En 82 uit mijn hoofd. En die wilde eigenlijk dolgraag dat uh, Ischermijer en ik een keer uh, over het leven zouden mm -hmm. praten samen. Dat wilde ik ook. Hij niet. Uh, en dat, laat, had mij, dat was voor mij heel interessant geweest om open ja, hem te praten. wilde hij dat niet? Uh, nou, hij, ja, hij had geen behoefte om met een daarover te praten. Hij heeft wel uh, gesprekken uh, gedaan met kinderen van ja, NSB. Ja, ja, maar hij? Had dus geen, ja, dat zou hem ook kwetsbaar hebben gemaakt. Want als je natuurlijk interviewt, dan kom je zelf niet aan bod. Maar dan wel de ander. Maar als je in gesprek raakt met elkaar, dan word je beide kwetsbaar. Dat is onvermijdelijk. Hè? Maar, nou, maar u dat, zegt dat hij niet kwetsbaar wilde zijn. Nou, niet kwetsbaar hij wilde, wilde in ieder geval zijn. niet met mij dat gesprek aan. Dus hmm. ik, verder kan ik alleen maar speculeren ja. waarom dat zo ging. Hmm. Maar goed, het jongetje dat alles goed zou maken. Uh, in hoeverre bent u ook een jongetje dat alles goed wil maken? Dat ben ik in de kern. Inderdaad, ja. ja. En, en of dat lukt, dat moet anderen beoordelen. Maar dat kan ook alleen maar door proberen... Uh, datgene wat altijd van elkaar gescheiden is geweest... door wat de vorige generatie hebben gedaan, weer bij elkaar te brengen. En dat kan alleen maar door ook het op het menselijke vlak weer dicht bij elkaar te brengen. En niet zeggen we, ja, daar kan ik niet over praten... want ja, dat is te belastend, want dan uh -huh. blijf je dus van elkaar af. Uh -huh. nou, en dat heb ik geprobeerd in die roman dus wel degelijk uh, aan te kuiten. Probeer ze daar een bijdrage aan te leveren, maar op wat voor manier? De synthese. De synthese tussen uh, die twee mensen, waar we de hoofdpersonen slagen er redelijk goed in om met elkaar het eens te worden over dit soort zaken. Niet omdat Kost het ze... u eigenlijk veel om hierover te praten? Nou, het valt mee. Ik was natuurlijk al redelijk voorbereid. Dus uh, nee, hm. ik denk van... Uh, uh, ik heb het echt met, ook met hart en ziel zo opgeschreven. Uh, omdat ik dus denk dat als je die dialogen op je dat werken... Mm -hmm. die twee mensen het daar ook over... in belangrijke mate eens kunnen worden... en het in ieder geval niet, geen probleem blijft. Er blijft geen probleem tussen twee. Er blijft geen probleem? Nee. Er blijven wel andere problemen. Mm -hmm. Maar het probleem van de achtergrond... verdwijnt... in de dagelijkse sleur van... Ja, waar ga ik dan wonen? Uh, ga jij ja. je inleveren voor mij? Of omgekeerd, zoals dat bij elke relatie is. Maar de achtergronden gedwijnen geleidelijk aan als iets van... nou, we hebben het allemaal redelijk met elkaar besproken. Is dat en ook is dus... hoe u het heeft ervaren in uw leven? Ja, ja inderdaad. Ja. Het is dus geen, geen probleem meer. Als je met elkaar in gesprek raakt... je legt jezelf bloot en de ander doet het ook... dan moet er heel iets raars gebeuren wil je dan niet op een gegeven moment het gevoel hebt... nou, ik begrijp hoe jij erin zit... omgekeerd ook van hoe de ander erin zit... En als je dan uh, het gevoel hebt van uh, respect hebben voor elkaar... dan is het probleem dus over. Hm. En zo hoort het ook eigenlijk, vind ik. En uh, is een relatie met een Joodse vrouw... U heeft een relatie gehad met, ja, met een Joodse ja, vrouw. Ja. U bent drie keer getrouwd geweest, geloof ik. Hè? Ja, ja. Ik ben nog officieel nog steeds getrouwd, ja. ja. Maar u draagt geen trouwring meer? Nee, nee. Um, uh, was dat echt van een andere orde voor u? Nee, achteraf niet. Ja, dus je, je ziet wel een ander raakpunt... Van, nou, eh, ja, als je met een negerin zou trouwen of met een... Nog eh, zo'n zwaar beladen hè? woord. Hè? Ja, dan, ja, dan zijn er allemaal gedachten die... Ja, eh, we allemaal elkaar hebben duidelijk gemaakt dat die er zou kunnen spelen. Maar uiteindelijk is het gewoon een vrouw en een man die met elkaar in relatie aangaan En is er helemaal niets meer over van... We zijn nog Joods, of we zijn niet meer Joods. Nee, we zijn gewoon een, een, ja, mensen die een, een relatie hebben met elkaar. Terug naar het boek van Isra, uh, het jongetje dat alles goed wou maken. Daar ging het natuurlijk vooral om het jongetje... dat het leven van zijn ouders uiteindelijk goed zou kunnen maken. Het tij zou doen keren, dat ja. de tijden zouden veranderen. Ja. En dat het jongetje dat <kijf> het zou regelen. Um, in uw geval is het natuurlijk van een andere orde. Ja, vertel eens. Nou, bijna alsof u, zo lees ik ook uh, de hoofdfiguur... alsof het niet alleen maar dat gezin is uh, dat het beter moet krijgen... Ja. maar de hele wereld moet anders. Het heeft iets megalomaans. Ja? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik... Voelt dat niet ook zo? Nee, nee Want nee. De, uh, hoe, hoe wil je dat doen? Uh... Nou, je, door proberen in ieder geval... Jezelf in die relaties zo goed mogelijk... Uh, ja met zo zuiver mogelijk intenties uh, gewoon uh, met mensen om te gaan. En je kwetsbaar op te stellen. En te accepteren dat mensen kritiek hebben. Je ook misschien ja, zo commentaar van megalomanen en zo... niet onmiddellijk in, in de, de defensie te schieten. Mm -hmm. Maar proberen op je in te laten werken... of dat misschien wel uh, iets in zich heeft... Dat zoiets wordt gezegd en daarover te praten en te kijken of eh, dat ieder geval leidt tot een ander gedragspatroon van jezelf hm. hè, als mensen dat gevoel hebben. Want het voelt voor ja. uzelf niet als iets heel groots en iets heel veels. Nee, ik heb het proberen tot iets kleins uh, terug te brengen. Dat ik denk van uiteindelijk gaat het alleen om een relatie tussen twee mensen. Hm -hmm. Dat is waar met een beladenheid. Ja, maar als hè? het daarom gaat dan heeft hm? u er wel, uh, uh, ik wou bijna zeggen een potje van gemaakt, maar dat het vrij ingewikkeld is. Als het echt denk, alleen maar kijk, om de relatie ik, ik gaat denk, tussen twee. Als we tweeën. praten over. Wij uh, Nederlanders hebben. een uh, grote mond als het gaat over integratie. We gaan heel gemakkelijk om met. cultuurverschillen tussen mensen. We mm -hmm. vinden al heel snel dat die mensen die niet onze cultuur hebben. zich aan ons moeten aanpassen. En het is ontzaglijk moeilijk. om twee culturen. in elkaar te laten versmelten met acceptatie van, van alle betrokkenen. Mm -hmm. uh, ik heb natuurlijk ook veel in het bedrijfsleven... Heb ik, uh, uh, ja, mensen met verschillende culturen proberen bij elkaar te krijgen. En meestal lijkt dat van nou, de ene cultuur is dan superieur... en de andere moet zich zeg maar aanpassen. En dat is precies datgene wat altijd dus elementen verloren laat gaan. Dus ik denk dat het een kunst is om het beste uit twee culturen... als het ware in een relatie te krijgen, maar ook in organisaties... Mm -hmm. Uh, dat je daarmee een, een verrijking zou kunnen tot stand brengen. En niet de verschraling van. nou ja, jij doet gewoon wat ik wil, want mijn cultuur is dominant. en jij ja, hebt verder geen keus. En dat is wat ik. Ik heb in Culemborg heb ik daar een, een, een verhaal. Een over woonplaats, geloof ik? Nee, niet oh, een woonplaats. Drie bergen, ja. Het, uh, ik heb in Culemborg het verhaal 4 mei uh, gehouden. Mm -hmm. Over verzoening en integratie gesproken. Ja. Dus van. integratie is dus. Iets waar je echt tot bijna de vezels van een ander moet kunnen doordringen... Om, en ook het instelling moet hebben om dat te begrijpen met elkaar. Mm -hmm. En dat zie ik niet als megalomaan of zo. Ik denk dat dat een essentieel element is geworden. We hebben nu een multiculturele samenleving in Nederland geschapen. Ik zie hoeveel moeite het kost om begrip te hebben. We zien nu weer het, het, Turkse, het Turkse kindbewijs spreken... Mm -hmm. welke emoties dat van twee kanten oproept... En dan zeg ik van nou, als we proberen daarover echt in gesprek te gaan, dan zal daar wel een synthese uitkomen. En dat is ook hard nodig, anders zullen we nooit integreren. Wat zou uw advies zijn in deze? U beweegt zich trouwens veel op ministeries. Hè? Ik neem aan dat niet oh, ik, heb, ik heb Een aantal ministeries heb ik mij ja. bewogen. Laten we het niet overdrijven, <lacht> anders wordt het weer megalomaan. Meer, meer ja? Maar wat zou uw advies zijn in deze? Als we het over dat Turkse jongetje hebben. Als we het dan inderdaad klein maken. Ja, Erdogan komt geloof ja, je ik je morgen top, overmorgen. Je moet toch beseffen dat de Turken heel veel moeite hebben... met homo's en lesbische... Uh, stellen, uh -huh. uh, zeker als het om opvoeding van kinderen gaat. Dat hebben wij, we zijn dat gepasseerd. We vinden dat als die mensen dat uh, gewoon op een goede manier doen, dat dat net zo gelijkwaardig moet zijn aan de hetero's, als ik het zo uh -huh. mag noemen. Maar ja, dat is nog niet een, laten we zeggen, een begrip wat, laten we zeggen, bij grote delen van de wereld is doorgedrongen. Hè? Nou, dan plaatsen wij zo'n kind, volgens mij met dat allerbeste motieven bij een heel goed lesbisch stel. Mm -hmm. Als ik het zo hoor, hebben die mensen geweldig goed voor dat kind gezorgd. Alleen de acceptatie als dat kind weer ooit zou terugkeren... in de eigen kring, als ik het zo mag noemen, is gewoon gering. En... Hoe je daarmee om moet gaan, ja, dat is even wat lastiger. Daar komen we niet zo in op een acht namiddag uit... door meneer Erdogan even te overhoren. Los van het feit dat ik denk, denk dat Erdogan niet zo goed te overhoren is. Mm -hmm. Ik zie dan heel veel verontwaardiging dat die Turken zo reageren. Maar eh, het heeft nog, nog enkele tientallen jaren geleden... waren wij ook helemaal niet toe aan de acceptatie van homo's en, en lesbiennes. En dat vind ik dat wij Nederlanders wel heel erg vaak vergeten. Van hoe lang hebben wij erover gedaan? Hoe kort is het nog geleden dat wij ook al die mensen gediscrimineerden? En dan hebben we het over anderen. En dat heb ik ook vaak meegemaakt als we het hadden over Indonesië. Dan dacht ik van ja, wij zijn bezet geweest in de oorlog. Maar we bezetten onmiddellijk daarna weer de kolonie Indonesië. Dat vingertje, dat gevoel van dat we onze cultuur... Uh, wel duidelijk is en dat iedereen zich daaraan dient aan te passen. Dat is soms erg irritant als je een groot deel van de wereld hebt gezien. Ja, dat ergert u. Ja. Wat heeft dit boek u eigenlijk uh, opgeleverd? Dat zou ik echt niet weten. Want het is net uit. <laughs> ja? Het kost het u niet heel, heel, veel heel, te weinig, zijn. heel weinig geld. Ja, ik denk niet dat het u daarom te doen was, toch? Maar wat, nee. wat, heeft het u een, een nieuwe zienswijze opgeleverd? Over uzelf dan? Hè? Bedoel, ja. de, de, het portret dat u net even schetste. Uh, wat ik u liet voorlezen. Het was iets langer eigenlijk. Maar ho hoe ziet u uzelf zelf nu, op dit moment? Nou, ik weet niet of ik nu echt meteen... tot een sensitivity training achter... <laughs> uh, dingen moet doorgaan, maar... Uh, wat het... Ik, ik zou eigenlijk willen wensen... dat iedereen een keer een roman zou proberen te schrijven. Een van de dingen... Want dan komen wij uh, ja, tot de ontdekking dat... Ja, één ding kun je doen. Als je een professioneel boek schrijft... dan kun je dat rationeel schrijven. Uh -huh. Met een roman kom je recht op en neer met jezelf in aanraking. Er is geen beschermingsconstructie meer mogelijk. Je geeft jezelf dus bloot. Dus, ehm... Um, ik heb dus dat boek in twee uh, etappes geschreven. Uh, de eerste versie stopte een anderhalf jaar. Uh, gelukkig niet continu, zeg ik er even voor de zekerheid bij... Um, maar ik vond het nog wat te vlak. Ik heb het in tweede instantie met veel meer, nou, volgens mij altijd diepte geschreven, waarin alle figuren iets tegensteld krijgen. Zoals elk mens eigenlijk. Je hebt goede en slechte eigenschappen. Wat telt nou haar allemaal mee? En pas als je dus een veelkleurigheid weet te schetsen van mensen. En dus ook koffie zelf, want dat is onvermijdelijk. Want, ja, probeer er even wat traden uit te halen, nee. hè. Ja, dan wordt het dus geloofwaardig, dan worden het mensen van vlees en bloed. Ja. Nou, de eerste die van vlees wat en bloed Wat komt er op wordt, die te staan, meneer Grimbert Rost van uh, Tonningen? Ja, uh, wees open en verstop niks. Wees open en verstop niks? Ja. Nou, ik geloof dat u daar helemaal aan voldoet. toch? Ja? Ik dacht het wel. Ja. Dank u wel. Hartelijk dank. Het is een uh, uitgave van uh, Kossé. En zo dadelijk op deze zender. Of nee, ik ga eerst even vertellen wat u vanavond op tv kunt zien. Want het wordt namelijk leuk. Een tip voor de boekenliefhebbers. Uh, grote boekenquiz. Vergeet het niet. Zometeen om vijf voor negen begint het op Nederland 2. Presentatie is in handen van Joost Karhoff. Die wordt bijgestaan door deskundig jurylid Abdelkade Benali. Wordt een mooie avond. En Margreet Rijntjes gaat zo verder op deze zender. Ze spreekt met Rita Verdonk. Over haar geloof, niet alleen haar jeugd stond bol van de katholieke tradities. Ook later in haar loopbaan waren er geregeld momenten... waarop zij terug kon grijpen op haar geloof. Het derde deel in die serie van het Rooms-Katholieke Geloof. Zo dadelijk om achter uur op deze zender. Dank, Grimmet Horst van Tonning.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 Internet. langs Twitter. Kranten, kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ik heb heel veel tijd nutloos in mijn leven verloren... van allerlei handelingen die ik niet wil doen. En eindelijk ben ik daarvan af. En kijk eens wat er allemaal kan. Als ik het woord duin zeg, dan zegt u wat anders. Dan zeg ik... Uh... Vlum. u kunt de tent wel sluiten, denk ik. Dat zegt genoeg. En dat is belangrijk. Als alles hetzelfde is, is het leven, laten we zeggen, redelijk saai. Wij zeggen gewoon, hier gebeurt iets onrechtvaardigs... en wij gaan door tot het gaatje. Niet, niet, niet. De Gids.fm Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De schrijvende magier, Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee verblijt ons weer met een meesterwerk, de kinderjaren van Jezus. Een teder en verrassend verhaal over een bijzondere jongen en de mensen om hem heen. Herkent u dit? Aan het eind van uw werkdag heeft u toch nog een stuk to-do-list over. Dan moet u naar MBA in één dag komen van Ben Tichelaar. Daar blijkt dat bijvoorbeeld Steven Koffie de perfecte oplossing voor u heeft. Dan maakt u ineens wel meters. Schrijf u nu in op dag.nl. De kinderjaren van Jezus, de nieuwere man van JM Coetzee, nu in de boekhandel. Seminar MBA in één Dag, 15 mei NB in Eendag.nl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 Ga naar del.nl. De boekhandelaren van Libris houden van boeken. En omdat we mooie boeken graag met je delen... is Vrijheid van Jonathan Franson bij ons tijdens de boekenweek maar 5,95. Alleen in de Libris boekhandel. De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u wat de modernisering van de ziektewet voor u als werkgever betekent. Vraag hem aan op randstad.nl. Alleen bij Libris vrijheid van Jonathan Fransen voor maar 5,95. Dit is Radio 1.